op de wereld het heiligst bezit hier voor ieder mens in dit leven dat heb je het verloren hoe of je ook bent geen God zelfs je tweemaal kan geven dat enigst dat hoogste wat voor alles gaat die heerlijke beeldnis die jou nooit verlaat, dat heligste op aarde, hier voor iedereen, dat is er je moeder, je moeder alleen. Kon je de levensstorm soms niet weerstaan? Komt het noodlot je leven vergallen? En heb je in zwakte een misdaad begaan? Of ben je nog dieper gevallen? En als je door heel de maatschappij wordt gehaald, als zelfs ook je vrouw en je kind je verlaat, dan nog vind je liefde en troost maar bij één die... heeft haar de dood van je zijde gerukt Leeft zij nog steeds in je gedachten En zelfs die gedachten ben je soms bedrukt Die doen dan je leed nog verzachten De eerbied en liefde voor haar in het graf Die houden je vaak van het slechte nog af. Want wat je niet laat en niet doet voor geen een Dat laat en dat doe je voor je moeder al.